Jeroen van Kamp, maar dat zijn we journaal. Ook de laatste bewoners van de wijk Punter in Lelystad kunnen terug naar huis. Zo'n 50 mensen konden hun huis niet meer in omdat het in het riool een verdachte stof was gevonden. Volgens de brandweer is de situatie nu onder controle en veilig. Afgelopen zaterdag moesten ruim 400 bewoners hun huis verlaten vanwege een verdachte geur die uit het riool kwam. Een deel kon een dag later weer terugkeren. Om welke stof het gaat is nog altijd onduidelijk. Het RIVM doet onderzoek. Het resultaat wordt uiterlijk morgen verwacht. Acht op de 10 bedrijfsartsen kunnen werknemers met long-covid niet goed helpen. Dat zegt de branchevereniging voor bedrijfsartsen tegen onderzoeksplatform Pointer van KRO-NCRV. De organisatie hield een peiling onder ruim 400 leden. Daaruit blijkt dat veel artsen door een gebrek aan kennis moeite hebben met het kiezen van de juiste behandeling... Ook zijn er bedrijven die weinig begrip hebben voor personeel met long-covid. Een kwart van de ondervraagde bedrijfsartsen ervaart druk van de werkgever... om personeel met langdurige klachten snel weer aan het werk te krijgen. De taliban hebben voor deze week een drie dagen durend bestand in Afghanistan aangekondigd. Het staakt het vuren valt samen met het einde van de ramadan. Het bestand moet het voor Afghanen mogelijk maken in vrede en veiligheid... het einde van de islamitische vaste maand te vieren. De afgelopen maanden neemt de onrust in Afghanistan toe, onder meer vanwege de aankondiging van de Verenigde Staten om alle militairen uit het land terug te trekken. Zaterdag vielen bij een aanslag op een school in hoofdstad Kabul nog zeker 60 doden. In Londen zijn reddingsdiensten urenlang de weer geweest om een walvis te helpen. Die was gestand in de Theems. Het dier kwam gisteren vast te zitten bij een sluis. Volgens Britse media gaat het waarschijnlijk om een dwergvindvis. Bij de reddingsoperatie waren de brandweer en meerdere reddingsdiensten betrokken. Aan het begin van de nacht slaagden ze erin om het dier los te krijgen. Het weer: op een snuit in de ochtend af en toe een bui. Maar later breekt de zon wat vaker door. Het wordt tussen de 16 en de 21 graden. Dit was het NRS Journaal.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 Ze leiden net onder, ze vielen hard vrij. Er is wat voor kinderen, hij maakt zo'n topo'spaard. Maar we zijn ijs vast in het najaar, de De kraaien is de riton van het vild. Het Iraast heeft je honderd, een nare is Ze voelen met toen ze plouren af. I'm oh. to just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 CMR Zandvoort No baby, no baby, no baby No, no, no If Go, baby, you take no, your Got your problems, baby, and I got mine. Let's spend it all by putting it together. so Nah, baby. I've been seeing lonely people in crowded rooms covering the old heartbreaks with new tattoos.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 Yes! Happening.